10 uur, goedemorgen. Ik ben Sandra Stasius. Temse en Sint-Niklaas gaan mobiele camera's inzetten om het sluikstorten aan de glasbollen tegen te gaan. Er wordt ook een campagne opgestart, maar sensibiliseren alleen is niet voldoende, zegt Christel Geert van de intercommunale IMIWA. Vorig jaar werd er 70 ton afval gevonden naast de glasbollen. De burger stoort zich daar zelf aan. Hè. We worden daar heel dikwijls op aangesproken. Ja, rond die glasbollen, dat is toch altijd nogal een smurrie. Terwijl er eigenlijk iemand dag, dagelijks bezig is. We hebben een personeelsroutine die niet anders doet dan die glasbollen reinigen. En uh, dat is niet meer fair. Nog voor NIWA, maar zeker niet voor de burgers uh, die daar passeren of, of rondwonen. Uh, er komen ook spandoeken met een nummer op waar getuigen van sluikstorten naartoe kunnen bellen. In Dennermonde is een wagen over de kop gegaan na een achtervolging met de politie. Politieagenten wilden in Sint-Niklaas een wagen met Franse nummerplaat controleren, maar die sloeg op de vlucht. De politie achtervolgde de wagen met vier inzittenden, 20 kilometer lang tot in Dennermonde. Daar moest de auto uitwijken voor een politieauto en ging over de kop. Eén persoon werd zwaar gewond, de inzittenden zijn nog niet geïdentificeerd. Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg voor de politie is nog niet bekend. En in het Waasland waarschuwt de politie voor diefstallen in rust- en verzorgingstehuizen. De voorbije dagen werden in Sint-Niklaas alleen al vier feiten vastgesteld. De diefstallen gebeurden op dezelfde manier. Zo kwamen twee vrouwen en één man binnen in een rust- en verzorgingstehuis en vroegen ze de bewoners om een petitie te ondertekenen en een gift te doen. Toen ze geld gaven, werden de bewoners bestolen. Goed nieuws voor wie een huis of een appartement huurt. De huurprijzen zullen het volgend jaar niet stijgen. Doordat het leven nu al twee maanden op rij goedkoper wordt, mogen huisbazen hun prijzen niet optrekken. Ze zakken zelfs met 0,01%. Maar in de praktijk betekent dat dat de huurprijzen stabiel zullen blijven. En in de Amerikaanse staat Missouri heeft de politie een zwarte tiener doodgeschoten. Dat meldt de Britse zender Sky. Meer details zijn nog niet bekend. De voorbije zomer werd in dezelfde stad de zwarte tiener Michael Brown doodgeschoten door de politie. En het weer pas na de middag wordt het droger. Er staat nog veel wind. Het wordt tussen 5 en 10 graden. Morgen vooral na de middag opnieuw buien. In de Ardennen zou het wel eens een witte kerst kunnen worden. Vrijdag even droger. Zaterdag weer neerslag. Voor sommigen begint het feest met de vinger op de deurbel. Uh, goeie goede Goedenavond. Hey, uh. Voor anderen met een paar vingers champagne. Santé! Maar eigenlijk begint het feest pas echt met verse kreeft. En de vingerdoekjes. Mm. Alle ingrediënten voor je feest vind je bij Deleize. Zoals verse kreeft afkomstig uit Noordoost-Canada. Met zorg uitgekozen en boordevol heerlijk zacht vlees. De Atlantische kreeft is verkrijgbaar tot en met 24 december. Vanaf 25,95 euro per kilo. Meer info in je Deleize winkel. Deleize. Goed kopen, goed eten. Uw trein, uw verhalen. Vandaag zit ik met Sophie en Karsten op de trein naar Oostende. En waarom zo chic? Ah, kreeftje eten voor oudjaarsavonden. Maar we zijn toch nog niet de 31ste? Ja, maar we mogen toch oefenen? Ah, ja, en voor 11 euro even op en af naar Oostende. Dat is bijna cadeau. Ja. Allee dan. Gelukkig bijna nieuwjaar. <laughs> met de Christmas Deal reist u alle dagen van de kerstvakantie in heel België voor maar 11 euro heen en terug. NMBS. Wij maken uw verhalen mogelijk. Info en voorwaarden op nmbs.be. Hoeveel stemmen kreeg deze klassieker? Staat die in de lijst? Je ontdekt het in de Duizend Klassiekers. Vanaf vrijdag 6 uur bij Radio 2. Er staat een defecte vrachtwagen. Laten we daarmee beginnen. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen in Mechelen-Noord. De rechterrijstrook is daar gedeeltelijk versperd. dams, Catherine van Doorn en Britt van Marsenille de kookmadamme. Ja, toch een hele goede morgen hoor. Vanavond kerstavond en vaak gaat dat gepaard met vrienden of familie aan tafel. En ik kan mij nu al inbeelden dat nu de laatste inkopen nog worden gedaan, dat de tafels worden gedekt. Er heerst vrede en rust op kerst. Maar behalve misschien wel in de keuken. En daar willen we samen met Dirty Prins vandaag iets aan doen. We hebben al wat binnengekregen maar jouw kookvragen zijn welkom vandaag op 070 345002. en ondertussen snuiven we ook nog wat onvervangbare kerstsfeer op. Anja, een heel goedemorgen. Waar ben jij? Goedemorgen, Katrien. Ik ben net toegekomen in Gent bij een bekende collega thuis. En hij is niet de enige die ik bezoek vandaag, want ik rij vandaag door Vlaanderen om te zien hoe bekend Vlaanderen zich klaarmaakt voor de feestdagen. Ah, super. En Brit, wat ga jij doen? Goedemorgen, Katrien. Ik ga ontzettend veel doen vandaag. Om te beginnen uh, sta ik nu in Leuven, want ik ga een bezoekje brengen aan iemand. Ja, Voor hem is het wel een heel belangrijke dag vandaag, maar voor wie, uh, dat ga ik nog niet verklappen, dat is voor strakjes. Dus uh, tot straks, hè, lieve Katrien. Sloeber, wij maken er eens samen een mooie kerst van. Welkom bij de Kookmadamme. Keren, dat was natuurlijk Texas. Ja, Vlaanderen kookt, of toch een groot stuk van Vlaanderen kookt. De rest gaat aanschuiven of bij de triteur zitten. Dirk de Prins, zo gaat dat, hè? Zo gaat dat, <laughs> ja, inderdaad. Zo. Of op restaurant, kan ook nog natuurlijk. Ja. Maar kijk, we hebben het ook wel heel hard. En we steken een hart onder de riem bij de mensen die zelf moeten koken. En zo is dat ook het geval bij Sonja Laga bijvoorbeeld. Zij woont in Izenbergen bij Veurne. Ik had er nog nooit van gehoord. Sonja heeft er echt wel moed op, want ze is helemaal alleen. Haar man is gewoon met vakantie. Zo gaat dat. Sonja kan koken voor elf personen alleen. Sonja, goeiemorgen en enige deelneming. Ja, goedemorgen. <laughs> zeg, jouw man. Dat is ook wel proper. Ja, ja. Hij hey, laat jou zitten met elf man. Ja, inderdaad. Ja, maar het is, uh, het, is, het is een gewoonte. Die man doet dat af en toe wel eens, hè? Af en toe zelfs, ja. En dan kijk je hem dat, ja. Zo is dat. Kijk, dat is ook weer al een kerstboodschap. Je ja, moet inderdaad. elkaar de ruimte gunnen en de vrijheid om op vakantie te gaan. Jij kan niet mee, want jij hebt uh, te weinig vakantie. En ja, nu is het jouw beurt om te koken. En nu sta je daar helemaal alleen. En je hebt ja, iets met zalm. Gemarineerd ja. zalm. Maar dat is niet zo goed aan het lukken. Nee, eigenlijk niet. Vertel. Dus ik moest uh, zalm marineren... En dat was met rode biet en limoensap en geraste hem, hember. Oeh, dat klinkt En lekker. ik moest dat laten marineren, te huren, Dus ik heb dat uitgehaald en uh, ik wil daar geitjes van snijden. En ik heb er wat geproefd, maar dat is niet helemaal uh, gelukt. Ik dacht, ik ga er een moesse van maken. Dus ik heb dat in de kutter gedaan, met een beetje uh, zure room erbij. Mm -hmm. Maar mijn vraag was nu, kan ik daar nog iets meer mee doen? Want, en het smaakt ook nogal zoutig. Oeh, Ja het ja. smaakt zoutig ja. mm -hmm. dan, dan... ik moest met marinade ook zout, uh, zeezout doen ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk wel zeer lang hè. zo twee dagen die zalm ja. laten marineren dus die is in feite een beetje gekookt nu uh, heb je, de, je hebt er tamelijk wat uh, citroen of limoen bij gedaan ja, ja um, smaakt die niet te zuur, is die nog lekker ja, die is nog lekker, ja. Hij is nog lekker. En je hebt dat gekutterd fijn en dat is niet uh, dat, dat, is, dat, dat is een mooie gladde pasta geworden. Nog niet zo heel glad. Ik denk nog... dat het nog of wel een beetje room, meer room moet bijden of zo uh, Wel, ik, ik zou het volgende doen. Ik zou kutteren, dus nog, nog zorg dat het echt een mooie, gladde massa wordt. Ja. Uh, natuurlijk, wij hebben geen thermomixen thuis en dergelijke toestanden, ja, uh, dus die is op zeer hoge toeren aan draaien. Ja. En dus die, dan, moet je, dan moet je eigenlijk je, je zalm door een fijne zeef wrijven met ja. een, een, een houten spatel, zodat je mooie, gladde pasta hebt. En die gladde pasta die ga je dan gewoon mengen met een uh, beetje opgeklopte room, zodat je een echte moesse krijgt hè? Ah, ja, ja. Dus, dus, dus zoals je en heb je dan een, geen gelatineblaadjes nodig of zo, om dat een beetje stevig te maken? nee niet echt eh, ah. niet echt als die, die, die room uh, het, het is de zalm die, die, die eigenlijk de room gaat uh, stevig maken want je doet ook in een, in een moesse of chocola doe je ook geen gelatineblaadjes nee nee, nee blaadjes, dat is waar, natuurlijk, hè? in de veronderstelling dat je geen lightroom gebruikt waarschijnlijk hè? nee je moet echt goede smaakvolle room gebruiken en op die manier zal dat zout ook verdwijnen, die zoute smaak dus uh, doe er geen zout meer bij, maar wel een beetje peper Je kan er eventueel uh, een paar takjes dille opleggen Om te ja. presenteren En uh, maak er misschien een, een, een room sausje een, een beetje gewoon lopende room Met wat uh, mosterd erin En dille er ook in als sausje erbij En dan heb je een, uh, een lekkere, een lekkere zalmmoesje. Sonja, so, ja, dat ja. komt echt wel goed hoor ik, ik hoor zo'n beetje vertwijfeling in je stem Het komt echt goed, ik beloof <laughs> het je Dus goed opkloppen, alles moet zo koud mogelijk gebeuren hè, ja. So, ja? Dus uh, laat dat allemaal niet opwarmen Want dat is eigenlijk toch wel uh, Fijn gehakte vis dat, ja, wordt er, dat, dat is een klein beetje gevaarlijk Dus je moet dat allemaal zo koud mogelijk Dus je klopt die room op in een koude kom ook ja. Dan wordt die ook stijver Voilà. Okay. voilà. Sonja, voor okay. jou en voor je man ook alvast en voor het hele gezelschap daar een zeer warme en fijne Kerst gewenst. En jullie ook bedankt. Vragen zijn nog welkom. 070 345 002. Dat is ons nummer. I'm a good at me and my girlfriend, we argued and she ran away from home She must have found somebody new and now I'm all alone Living on my own What am I supposed to do? That's why you're alone At parties, you will always find him in the kitchen. At parties, then I met this dirty town. I said I like you, I brought. Scene, but I have know nor blur, this was that some blue in Palmer's green. I had no luck with her. You will still find him in the kitchen at parties. You will still find Laughed and talked with me. We both walked out of the kitchen and asked him a new ride. Ook wel een wetmatigheid, vaak is het op feestjes het gezelligst in de keuken, samen aan de afwasbak, een beetje praten, glaasje drinken en voorproeven, dat moet je natuurlijk doen. Jonah Louis en Kitchen at Parties. Anja is voor ons in Gent, hoe viert bekend Vlaanderen kerst, dat is een beetje haar missie vandaag, dat gaat zij uitzoeken. Anja, hoe zit het daar? Ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd een beetje spijtig dat jij nu al contact met ons opneemt, want het is supergezellig hier in het centrum van Gent, bij Ivan de Vader. Ja. Goedemorgen Ivan. Van? Dag Anja, goedemorgen. Ben jij een beetje blij dat 2014 voorbij is? Laten we het zo zeggen, ik kijk vooral uit naar 2015. Omdat ik hoop dat dat een beter jaar gaat worden dan 2014. Je weet dat dat niet zo'n goed jaar voor mij geweest is. Dus dat is het eigenlijk. Hm. Hoeveel chemokuren moet je nu nog doen? Ik moet er nu nog uh, vier doen. Ja. Dus uh, volgende week, de 29e, begin ik aan uh, nummer 9. En dan uh, tot uh, begin februari, dat is de laatste. Hm. Je hebt geluk, want de kerstperiode valt in een, in een goede week, zoals ja. jij dat noemt. Ja, maar oudjaarsavond... Nee. Dus ja, je verliest altijd een Maar goed, nee, het is, het is goed de familiefeesten. Uh, kerstmis zitten in de goede week, gelukkig maar. Ik zie dat er geen kerstboom staat hier bij jullie. Nee, ja, een beetje weinig tijd. En, en ook, we wouden dit jaar iets anders doen. En we hebben een, een grote kaars gekocht, die we de kaars van de hoop noemen. En die altijd brandt als er iemand thuis is. Um, en, en die een beetje symboliseert well, voor ons, ja, dat, dat hunkeren naar dat nieuwe jaar. En dat pakjes liggen dus onder de kaars en niet onder de kerstboom. Mm -hmm. Gaat er toch gevierd worden straks? Ja, er gaat gevierd worden. Normaal, traditioneel, vindt hier het familiefeest plaats. Hè. Wordt de lange tafel die je daar ziet, wordt nog eens verlengd en komt iedereen aan één grote tafel te zitten. Wordt er ja, dagen gekookt. Maar goed, dit jaar niet. Omdat we er ook een beetje door zitten. Omdat we moe zijn. Omdat ik mij wil sparen voor mijn twee theatervoorstellingen die deze week nog plaatsvinden. Oh, ja. ja. Dus dat dat was ook het idee. En dus gaan we allemaal samen met de hele familie op het restaurant. Dat is ook wel fijn, hè? Dat is ook gezellig, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Zeg, Ivan, ja, 2014 is dan geconstateerd dat je kanker hebt. Ben je nu veranderd, dit afgelopen jaar? verandert in de zin dat je nooit gedwongen verandert. Uh, als je ziek bent en de eerste drie chemo's waren echt wel heel hard, toen ik de volle dosis nog kreeg, ja, dan verander je, dan, dan er is weinig te doen, je ligt hier gewoon ziek te zijn. Uh -huh. En dan, dan, zit, dan zit de wereld ook helemaal anders in elkaar, wordt de wereld heel klein, ben je eigenlijk alleen nog met jezelf, met je lichaam en met je ziek zijn uh -huh. bezig. Je kan maar goed functioneren als je gezond bent en je kan maar genieten van je werk als je gezond bent, je kan maar genieten van, van alles eigenlijk op het moment dat je gezond bent. En op het moment dat je ziek bent ja, val je daarop terug en wordt dat het allerbelangrijkste. Dus vergeet al de rest. Gewoon zorg voor een goede gezondheid die ik iedereen toewens voor het volgende jaar. En mag je er toch op klinken? Mag je drinken vanavond? Ik mag erop klinken, gelukkig, ja. ja, ja dat gaan we ook doen. Oké, okay, Katrien, dan ga ik hier nog een beetje genieten van mijn kopje koffie. En dan rij ik naar Antwerpen. Ik hoop dat alles daar proper gemaakt is voor mij bij Nancy van thuis. Dus heel graag tot straks. Ja, tot straks. En wens Ivan van onze warme fijne kerst en uh, veel beterschap voor 2015 en voor al heel veel mooie dagen. Tregen de tranen binnen in mijn hart Terwijl de zon scheen op de grote markt Stond tussen mensen, maar ik was alleen Lachte vriendelijk naar iedereen Er klonk een liedje van Gilberto Gil. Dat eigenlijk alleen maar zeggen wil, ach het leven is toch al zo kort. Dat je beter lachend wakker wordt op mooie dagen, ik hou zo van die mooie dagen. zag ik je bij Sint-Jacobs terug Sindsdien gaan dagen voor mij veel te vlug Duizenden mensen zongen op een plein En ik die dacht van daar alleen te zijn Een fijn orkestje op een podium Zorgde voordat dat ik weer dansen kon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 Was jij er ook weer bij? Wist ik met mijn geluk geen blij. Onder een hemel die vol sterren stond Was het dat ons verhaal begon Toen ik mijn liedjes naar de mensen zong Tussen de kramen en de lampions En alles mijn leven dan zo komt, ik weet nu dat ik lachend wakker word. Op mooi. taal. Ik hou zo van die Prettig eindejaar Ik ben Gert de Mangeleer van restaurant Hartog Jan in Brugge Voor mij geen kerst zonder vrienden, familie, eenvoudige kost, een heerlijk glas wijn, een prachtige kaasplank, een madeira en een sigaar en True Love. We kregen hier net een mailtje van Frank Kindermans, die zegt mijn kerstmenu wordt eendeborstfilet met porting, porto, honingsaus, gestoofd witloof en kroketten. Frank, is er nog een plaats vrij? Dit wordt op dit moment zelf gemaakt. De moka, ijsdronk en de biscuit, kerstbouche met de kriekenconfituur en slagroom en de nodige versieringen zijn al klaar en gelukt. Dus ik heb alles onder controle. Dat mag ook wel eens, maar kijk, er gebeurt af en toe wel eens een ongelukje in de keuken. Dat mag, het er de prins. Dat mag. Maar... Voilà. Ja, inderdaad, koken is ook een Plezier, hè? Het is zo. Het moet plezierig blijven en ik denk dan altijd als het maar lekker is, hè. Ook al ziet het er niet zo goed uit als het maar lekker is, hè. Dat hoeft er allemaal zo ja. te zien. Nu, we willen toch wel op een of andere manier mensen een hart onder de riem steken die ooit, ja, een heel zwaar accident hebben gehad in de keuken en uh, dat kan soms letterlijk zijn maar dat is soms ook gewoon een beetje onhandig we krijgen uh, heel veel grappige verhalen binnen met kookblunders um, die uh, kookblunders zijn heel uiteenlopend, maar toch ook een rode draad, want wij zijn blijkbaar niet altijd even goed wakker als we in de keuken staan Dirk um, er wordt nogal eens wat gemixt met ingrediënten, gemixt fout gemixt, de klassiekers is uh, suiker en zout door elkaar wisselen natuurlijk ja. uh, Rita uit Oostende heeft bijvoorbeeld ooit eens een cake gemaakt met 300 gram zout in plaats van suiker, dat was een beetje zo, denk ik, ja. ik, denk dat het niet tevreden was, maar het kan ook eh, creatiever. Antruis uit Sindenijs-Westrum, die rolde haar kabeljauw niet in de bloem, maar in de bloemsuiker. Oh. Dat is een ramp, denk ik. Dat een, oh, nee. dat ik denk dat je daar door. niet zoveel mee kan doen, eigenlijk. Nee. Nee, nee. Ingrid Huigen uit Zandhoven, die wilde haar soep binden met room, maar ze nam gewoon per vergissing een karton fruitsap. En ja. ze zag het pas als het erin was, natuurlijk. Dat was misschien nog niet zo'n ramp, hè. Dan moet je dan van proeven. Wel, als het wortelsoep is, dan is dat perfect als er sinaasappelsap bij gaat. Maar sinaasappel en vis is goed, met veel combinaties. Het kan nog iets creatiefs opleveren. En Paul Bulus uit Deurne, die serveerde zijn smoutenbollen niet met bloemsuiker, maar met talkpoeder. Ja, dat is... omdat die busjes... Ik begrijp zijn probleem. Als je ze dan serveert in een luier, vind ik het oké. Het was ook meteen de laatste keer dat hij nog smoutenbollen mocht maken, natuurlijk. Maar goed... Ja, het gebeurt wel eens. Hè. Je pakt het foute pakje, dikwijls door de verstrooidheid. En, en wat kan je daaraan doen als je nu bijvoorbeeld te veel zout pakt? Kan je daar nog iets aan doen? Dat is een moeilijk probleem, het hangt ervan af. Je moet uh, de, de bereiding moet kunnen koken, want dan kan je bijvoorbeeld een paar geschilde aardappelen mee koken. Want aardappelen zijn echte zoutsponsen, die, en dan die moet je ze weggooien natuurlijk, de aardappelen. Dus je, je laat die op zijn geheel? Ja, je laat ze op zijn geheel. Je doet die bijvoorbeeld in een stoofpot, ja, of in een soep? Ja, inderdaad. En dan haal je die achteraf eruit? En, en er dan haal je ze eruit. En, en een andere truc is natuurlijk, dan proberen toch een beetje aan te lengen, hè, met, met, met wat bouillon, of wat water, of wat rook. Kan ook, maar we gaan het nog niet te vettig maken. Dat is ook een andere mogelijkheid, natuurlijk. Maar uh, voor het overige zit je dan toch wel echt in de problemen. Zo is dat nu. Allemaal leuke verhalen. Maar nog net niet goed genoeg volgens de jury. Voor de wijnkelder die we vandaag mogen weggeven. Voor die verhalen wordt dus vervolgd. Radio 2, prettig einde jaar. Ja, en elk jaar op deze dag is het ondertussen een traditie geworden. Hè. Dan denk ik aan onze lieve collega Conny de Boos, die precies vijf jaar geleden is gestorven. Allerliefste Conny, dit is heel speciaal voor jou en wij zijn jou echt nog niet vergeten. You're a star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on a August day.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 You're everything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 is dan ook voor Connie. Everything van Michael Bobley. Liesbeth Verhaart, die zegt over kookblunders gesproken, het ergste wat je kan overkomen, drie à vier uur bouillon staan maken en dan verstrooid als je bent, alles weggieten in uh, het vergieten in de pompak zetten en dan alles weggieten. Het enige wat er nog over was, waren de volledig uitgekookte groenten en kruiden. En ik lag daarmee omdat ik eigenlijk net hetzelfde heb meegemaakt, Liesbeth, dus het is niet allemaal zo erg. Er staat een defecte vrachtwagen op de E19 van Brussel naar Antwerpen in Mechelen-Noord. De rechte rijstrook is daar gedeeltelijk verspeld. Radio 2 stelt voor de leukste kindervoorstellingen voor onder de kerstboom. Pippi Langkous, het meisje met de oranje vlechten, is terug. Assepoester, het eeuwenoude sprookje, wordt omgetoverd tot een spetterende musical voor de allerkleinste. Oh, Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info, musichall.be. Samen met Radio 2. Anja Daams, Catherine van Doorn en Britt van Marsenille. Radio 2. De Kookmadamme. Ik ben Peter Goosens, hoofd van Kleve Kruisoutem. En voor mij geen kerst zonder kerstboom. Openaard, kaarsen, gezelligheid en dan een fazantje Brabant. En ik wens iedereen een gezellig en prettig kerst.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 Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan Door die gevoelens blijf ik naast je staan dat Anja dit gehoord heeft, want het is toch wel een klein favorietje van ons. Anja, die op stap is door Vlaanderen, net als Brit. trouwens. Heb jij nog kookvragen? 070-345-002, 070-345-002, dat is ons uh, nummer, daar kan je ons bereiken. Maar Britt is dus op stap uh, door Vlaanderen, op zoek naar verhalen hoe mensen hun kerst beleven. En daarnet deed ze een heel klein beetje mysterieus, ze stond in Leuven, maar ze wou niet zeggen bij wie. Brit, waar ben je? Katrien, ik sta hier naast de man met ja? een smile tot achter zijn oren in een prachtige kerk. Ja? Want het is een beetje een hoogdag voor hem, pastoor Dirk de Gent. Het is waar, het is een bijzondere dag. Hè? Het is een van de mooiste dagen van het jaar. En wat gebeurt er allemaal vanavond? Oh, er gebeurt heel veel. Hè. Eerst en vooral feestvieren met de familie, maar daarnaast zijn er wel heel wat vieringen in de kerk natuurlijk. Wel, heel wat vieringen, hoeveel heb je er te doen dan? Het valt mee, ik heb er nog maar drie te doen dus zijn om vijf uur, om negen uur en om middernacht. Hoe bijzonder is die? Middernacht is altijd iets bijzonders. Hè. Het is het magische uur hè. voor velen, het uur van de spoken. Maar eigenlijk is het in het midden van de Kerstnacht het uur dat midden in de duisternis het licht geboren wordt. Jezus Christus. En dat maakt het uniek, want hè, als je dan aanvoelt dat eigenlijk duisternis en kou hè, en de warmte van de liefde ...binnen bij mensen komt... ...dat is toch het mooiste dat je kunt dromen. En ben je daar dan zenuwachtig voor... ...voor die ene hele bijzondere mis in het jaar... Natuurlijk, men is altijd een beetje zenuwachtig. Is mijn homilie wel goed gemaakt? Hè? Uh, als ik de muziek moet inzetten, ga ik wel de juiste toon halen. Hè? Want ik ben eigenlijk niet zo toonvast. Het heeft, het heeft toch wel zijn, zijn extra spanning. Ja, zeg, en wat ik mij al altijd heb afgevraagd, hè, in die kerk waar die wijn in zit, is dat nu echt een goede, degelijke wijn van een goed jaar of is het gewoon druivensap? Het is in ieder geval geen druivensap. Hè? Het is wijn, hè? want anders moet je er geen eucharistie mee vieren. Omdat het goede wijn is, daar ben ik niet zo zeker van. Maar het is geen rode wijn. Want wij hebben in Vlaanderen de traditie dat het witte wijn is. Ah. En weet je waarom? Nee. Omdat anders hè, alle zusters en alle huisvrouwen die hè, het, de, de was moeten doen van de kerk, hè, zitten te klagen om de vuile vlekken die in de, in de was zijn. En daarom is het witte wijn. Maar dat is nog slim bedacht eigenlijk. Ja, we hebben ook 200 ...duizend jaar tijd gehad om erover na te denken. Ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Maar um, als je dan drie vieringen hebt vanavond... Ja, ...schiet dat dan niet een klein beetje naar het hoofd? Nee, helemaal niet. Uh, misschien ben ik gewoon van wat meer te drinken... ...omdat ik regelmatig uh, de mis moet doen. Ik heb toevallig een beroep uh, waar ik moet drinken. Heb je een kerstboodschap voor ons? Ja, ik heb een kerstboodschap. Als we nu allemaal eens... Uh, wij vieren allemaal het feest van het licht met heel veel lichtjes en met gezelligheid. Maar als we nu een keer eens probeerden het licht in de ogen van iemand anders te zien en van die mens te houden, ik denk dat de wereld dan veel lichter zou zijn. Ja, dat is waar. Ik krijg er zelfs een beetje warm van. Dankjewel wel voor deze schone woorden. En Katrien, ik zie jouw ogen niet, maar ik stuur je wel heel veel licht. <lacht> Oké, okay. wel bedankt daarvoor, Britt. Ik ben al bijna verblind, zeg. Wij horen jou heel graag terug straks na 11 uur.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 Spell, you got me under. I see fireworks and we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late because you're in my blood now. There's something about you. You got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 There's just something about you, you. Everything that you do Everywhere that you move There's just something about you Zo'n ideale muziekje eigenlijk om een sabayon bij te kloppen, denk ik zo. Trouwens, als je een perfecte sabayon wil kloppen, surf dan eens naar radio2.be, want Michael Vrijmoet van de restaurant Vrijmoet in Gent, die heeft op een filmpje uitgelegd hoe je dat precies moet doen. Sabayon eigenlijk een, een traditioneel ja, dessert ook met de feestdagen. Ja, Fantastisch zeker. lekker hè? Zeer lekker. En als ja. je nog eens wil weten hoe dat precies moet, surf dan naar radio2.be. We hebben daar trouwens nog andere filmpjes staan van Peter Goossens enzovoort, uh, van uh, Geert van Heijken zo Allemaal basics mooi uitgelegd, voorgedaan enzovoort. Eén adres, radio2.be. Maar goed, we gaan naar Ingrid Eekhout, want zij zegt, ik zou een graag een sausje willen maken bij mijn entrecote met paddenstoelen, risotto, pastina, crème en hazel Noem, noem, noem. Uh, het is een rode wijnsaus, maar ze zegt die smaak... ...is niet zo lekker, hij smaakt net iets te veel naar rode wijn. Kunnen jullie daar iets aan doen of stellen jullie iets anders voor? Wel, uh, ik zou in dat geval misschien toch een sausje durven voorstellen... ...gecreëerd door de legendarische kok Paul Bocuse uit Lyon. En dan denk ik altijd het is moeilijk. Nee, het is nee? doodgemakkelijk. Als je die entrecote gebakken hebt, dan moet je natuurlijk die entrecote laten rusten... ...om het vlees terug mals te maken. En je gooit de veststof weg uit het pannetje. Je vervangt die door een klontje boter... Daar doe je wat uh, fijngehakte chalot in. Twee minuten laten opstoven. En dan die chalot bestrooien met wat bloem. Een scheutje rode wijn toevoegen, peperen, een klein beetje zouten. Die wijn komt aan de kook en de saus is eigenlijk dan klaar. Gaat onmiddellijk van het vuur. omdat het geheim is van die saus niet laten in te koken. Ah, dan krijg je ja. geen vieze smaakjes en je werkt dat af met goed wat peterselie. En die saus gaat onmiddellijk over het vlees en het is een zaligheid. Mensen willen er veel op voorhand maken. Hè? Dat is waar. Ja. Ze laten die dingen staan en dan veranderen die dingen van smaak, die sausen en zo. Ja. Trouwens, Peter Gossels geeft ook een voorbeeld hoe je vlees maakt en hij maakt er ook meteen op een Sausje bij hebben we gratis cadeau gekregen. Moet je maar eens bekijken, het is echt wel heel mooi. Wij gaan naar Lierde, naar uh, Christine de Meijeren. Goedemorgen. Goedemorgen, Katrien. Ja, jij hebt een uh, probleem met een roomsaus die in de oven zou schiften. Ja. Wat ja. ga je precies maken? Laat ons daar eens eerst. Uh over praten? Uh, well, het gaat om een uh, visgotel in de oven. Uh -huh. Het is eigenlijk heel makkelijk om te maken. Het is heel lekker, uh, als het lukt, tenminste. Yeah. Um, het gaat, ja ik weet niet of ik merken mag zeggen, over een, uh, om ik zeggen, een basis kruidenmengsel wat je koopt in de winkel dus je maakt je overschotel klaar je doet je rauwe vis erin je groenten eventueel aangestoofd of rauw zien dus welke groenten je gebruikt en dan uh, maak je mengsel van een brikje room of wat meer room plus het kruidenmengsel, je klopt dat goed op je giet het over de bereiding dat gaat de oven in een half uur, drie kwartier en dan is het klaar mm -hmm. en het is lekker moet ik, ja. zeggen. ik heb uh, twee mengsels um, twee recepten daarvan en dat ene met provençaalse saus, dat lukte perfect. Maar dat ander, en ik doe nogthans precies wat op de verpakking staat. Uh, dus hierom, ja, ja, dat werkt niet. Het komt er altijd geschift uit. De saus is waterachtig vol met witte vlokken. Dus ja, het is, het is lekker, hè? het is gaar, maar het, maar het ziet er gewoon niet uit. Je moet je saus binden. Waarschijnlijk is de samenstelling van dat kruidenmengsel veranderd in de loop der uh, jaren en men, uh -huh. vroeger deed men daar soms van die testdoeras, zoals we zegt dus uh, chemische poeders in eigenlijk vaak gromsoorten afkomstig van wieren uh, om sausen te binden. Uh -huh. Dus wat je moet doen uh -huh. is je schept je vis eruit als je hem gegaard hebt of als je hem niet gaat, leg je hem uh, rauw in de, in, in de overschotel en je gaat je sausje binden. Je kan daarvoor een beetje maïsset gebruiken. Je kan Daarvoor uh, een, een, een mengsel van bloem en boter gebruiken. En dan is dat opgelost, dat probleem. Voilà. Ja, en zou je niet beter gewoon een flesje room halen, goede room? Hè? Ja, met de kerstdagen moet je daarom geen lightroom gebruiken, eh, gewoon goede room. Ja, met, met een beetje bouillon. Hè? Je, ja, je kan, kan zo'n uh, zo vischotel, overschotel, gemakkelijk maken, mengsel bouillon en, uh, en, en room toch een klein mm -hmm. beetje binden. Geen probleem en het geheim is om dat lekker te maken om daar kippenbouillon voor te gebruiken en geen visbouillon. Mm -hmm. Voilà, Christine. Okay. Als het niet lukt met het pakje, doe het eens gewoon zelf met die kippenbouillon zoals Dirk suggereert. Het zal vast en zeker lukken. Ik wens jou Next. een hele fijne kerst en een lekkere kerst. Ja. Ja. je niet zo dus? Ja, Bye. Bye. Bye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 wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew Natalia en Gabriel Rios en halleluja. Je weet het, wij geven vandaag nog een wijnkelder weg. En dat hebben we gedaan al een tijdje geleden. We hebben een oproep gedaan voor blunders. Maar ondertussen komen er nog altijd blunders binnen. Zo uh, is iemand uh, heel hard aan het lachen... En dat is Jos met zijn vrouw. Want enkele jaren geleden terug uh, had uh, zijn vrouw iets ontdekt in de kookles. Een flexibele bakvorm. Wat er blijkbaar niet werd bijverteld is dat je die vorm op een vaste plaat moet leggen. Maar dat had ze blijkbaar niet gehoord. Uh, toen de vloeibare taart in de vorm gegoten werd, wilde ze die naar de oven brengen. Maar juist voor de oven sloeg die vorm in een acht. Ik kan me zo voorstellen. En alle deeg lag uitgespreid in de oven en op de vloer. En de vorm vloog waar hij niet thuis hoorde. En later heeft ze dan van die vriendinnen gehoord dat uh, die vorm op een plaat moet staan. Ja, Dirk, uh, ja, ervaring, het is tamelijk, hè? Het is tamelijk logisch eigenlijk. Het allemaal. is wel maar ik, ik kan het mij zo voorstellen ja. dat ik het ook zou meemaken. Wij krijgen heel veel grappige verhalen binnen met kookblunders, maar die blunders liggen soms echt wel gevaarlijk dicht bij kookdrama's. Want uh, Nick Makelberg, die wilde eitjes maken met een eierkoker, maar hij die op een elektrisch fornuis en per ongeluk heeft hij dat fornuis aangezet gevolg, gesmolten uh, eierkoker maar ook waarschijnlijk uh, voor dat uh, voor, dat is voor het, uh, een... het grote rampenverhaal. Ja. ja. Martien Waterloos uit Zottegem maakt hetzelfde mee, maar dan met een frietketel. En Monique van Elslander uit oost heeft per ongeluk haar gsm mee in de oven gestoken. Kun je je dat niet voorstellen? Maar als, hij, uh, als hij gepaneerd was, dan kan dat gekwaad zeker. Weet je wat er gebeurd is met die gsm? Uh, ontploft of zo? Ja, ontploft, ja. inderdaad. Zo heeft ze het geweten dat die gsm daar zat. Chris van den Broek uit Dendermonde die wilde frietjes bakken voor haar moeder, maar op het laatste nippertje uh, zag ze dat dat vetvol gruis zat... Dat mocht natuurlijk niet. En ze heeft dat vet door een zeef gegoten. Een, pla een plastic zeef. Ja, ja. Het gevolg is dat de bodem uit de zeef is gebrand. <lacht> ook Anita heeft met een frietketel geworsteld. Ze bewaarde die bovenaan in haar keukenkast. Ze moest op de tippen van haar tenen staan om hem uit de kast te nemen. Die sloeg om. En je kan het raden. Hè? Anita ja. helemaal onder het frietvet. Gelukkig het koude, het koude frietvet. Koude, ja, ja. ja. Dus, ze was wel, dus is er wel glad van afgekomen dan. Ja, en ik denk dat ze jarenlang een zachte huid heeft gehad. Ja, okay. Dat zou ook, ook ja. wel kunnen. Maar ze heeft toch jaren geduurd voor die um, haar huis natuurlijk weer proper was. Hè. Zo zie je maar. Wij geven daarvoor een wijnkelder weg uh, voor die verhalen. Maar kijk, het zijn allemaal verhalen die in aanmerking kwamen, maar het juiste verhaal hebben we nog niet gehad. Prettig! Ik ken een kruiden tovenaar en ze genezen allebei. Ik ken er een die veel begrijpt en een die stevig zielen knijpt. Maar ik ken niemand zoals jij. Kijk, kan luisteren naar ons genieten. De liefde van ons aller Bart Herman. Het is bijna 11 uur. Opwarmen en ontdooien. Grillen en stomen. De nieuwe Gelaatsbruiner. Kan het allemaal. Met zijn vermogen van 900 watt en zijn handige JetStart functie kan je dankzij de Gelaatsbruiner. Meteen aan tafel. Wij veranderen je oude microgolf in een nieuwe Gelaatsbruiner. Maar dan moet jij er eerst mee naar de winkel of het containerpark. Alles over je kleine elektro op recupel.be. Recupel. Recycleer mee voor een mooiere wereld. Het kerstfeest van de familie De Koster was dit jaar echt memorabel. Hond Blackie werd verliefd op het behaarde been van onkel Ludo. Oh, allemaal. Oh, oh. Stop er net mee. Blakkie, kom hier. En de brandweergenoot mee van de perfect geflambeerde keuken. Ja? Wij komen voor die een brand. Wat is te doen? Ah ja, dat is juist. Kom binnen. Maar nog leuker was toen iedereen in koor riep. van de cadeauten. Dit jaar krasbiljetten cadeau met de cadeausjes van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen met de cadeausjes van de Nationale Loterij. Voor mij hoort bij een lekker gerechtje de juiste wijn. Ah ja, je eet toch ook geen soep uit een plat bord. Om mijn gasten echt te verwennen, stak ik mijn licht op bij Drinkzit. Ik kreeg er als niet-wijnkenner degelijk advies om bij ieder gerecht de juiste wijn te serveren. En wat bleek? Mijn beste vriend Bart, een echte wijnkenner, heb ik kunnen verrassen met een paar unieke wijnen. Drinkzit, de drankenspeciaalzaak. Met een selectie unieke wijnen en degelijk advies. Vind een Drinkzit in je buurt op drinkzit.be Drinkzit, beleef je dranken. En wat gebeurt er in uw keuken? Ontvang nu in alle dsm toonzalen tot 50% korting en een nieuwe iPhone 6 bij aankoop van uw DSM-keuken. DSM-keuken Open tussen kerst en nieuwjaar. Goedemorgen Radio 2 De grootste familie Dit is Radio 2 in Oost-Vlaanderen.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 Terwijl er eigenlijk iemand dag, dagelijks bezig is, we hebben een personeelsrit die niet anders doet dan die glasbollen reinigen. En uh, dat is niet meer fair, nog voor Miba, maar zeker niet voor de burgers uh, die daar passeren of, of rondwonen. Uh, de actie is begonnen in Temse en Sint-Niklaas en binnenkort volgen ook nog Waas, munster Stekene en sint gillis Waas.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 De NMBS zal volgend jaar minstens 1300 mensen in dienst nemen. Dat is nodig omdat veel werknemers met pensioen gaan. De komende tien jaar gaat maar liefst de helft van het personeel met pensioen. De NMBS zoekt vooral treinbestuurders, treinconducteurs en mechaniciëns. De NMBS gaat ook 125 miljoen investeren in de renovatie van de stationsgebouwen en ook in nieuwe parkeerplaatsen. En in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, heeft de politie een zwarte tiener doodgeschoten aan een tankstation. De 18-jarige jongen was volgens de politie gewapend en richtte zijn geweer op de agent. De politieman schoot verschillende keren. De jongen stierf ter plaatse. Een tweede man zou gevlucht zijn. In de omgeving van het tankstation is het onrustig. De voorbije zomer nog werd vlakbij in Ferguson de zwarte tiener Michael Brown doodgeschoten door de politie. En dat leidde tot een golf van protest. En dan het weer. Na de middag wordt het droog. Er staat wel veel wind. We halen 5 tot 10 graden. Morgen vooral na de middag opnieuw buien. In de Ardennen zou het misschien wel eens een witte kerst kunnen worden. Vrijdag even droger. Zaterdag dan regent het opnieuw. En dan zou het ook in Vlaanderen kunnen sneeuwen. Op zoek naar een verrassing die wel eens heel verrassend kan uitpakken? Tijd voor de cadeautjes! Viestige geluksdagen met de cadeautjes van de Nationale Loterij. Carrefour Market, geef smaak aan je feesten. Ah, de feesten meneer Mark, de kerstboom, de luchtjes. Ja, dat is het moment om een lekkere kalkoen te vullen. Het moment om mij lekker met kalkoen te vullen, ja. Tot woensdag bij Carrefour Market, onze sappige kerstkalkoen aan slechts 3,78 euro per kilo. Carrefour Market, als het vers moet zijn. En deze zondag zijn er meer dan 300 Carrefour Markets open om je feesten gemakkelijker te maken. Vind u jouwe op market.carrefour.eu Hoeveel stemmen kreeg deze klassieker? Staat hij in de lijst? Je ontdekt het in de Duizend Klassiekers vanaf vrijdag 6 uur bij Radio 2. Goedemiddag, de weg is vrijgemaakt op de E19 van Brussel naar Antwerpen in Mechelen Noord. Anja Daams, Catherine van Doorne en Brit van Marcenille de kookmadammen. It started with a kids The back row of the plans. Thank Natuurlijk al heel veel mooie dingen begonnen. Hè. It started with a kiss hot chocolate. Een goeiemorgen, Lia Konings. Ja, goeiemorgen. Ik Wij bellen jou net te laat eigenlijk. Hè. Ik wou zeggen op oh, ja. de maar het is te laat. Hè. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, ja volgens mijn receptje moest ik uh, de currypoedering doen. Ik ja, over, heb dat over wat gaan, het gaat over witloofsoep. Hè? witloofsoep ja. ja, en dan moest je en, curry bij doen? Ja, ik vond het al een rare combinatie, maar ik heb het toch gedaan? Mm -hmm. En uh, ja, ik heb, ik heb hem gemixt en geproefd. En ik proef enkel curry en hij zag geel. Te veel curry? Dacht, Zou het kunnen, te veel? Ja, volgens de Z4-4 soeplepels. Vier dat soeplepels? Oh, dat, ja. kan, dat kan je voor een hele kazerne uh, <laughs> voor een hele kazerne uh, Ja, Z ja, Een zou klein het... beetje veel, ja, koffielepels, ja koffielepels is misschien... Ik zou er twee koffielepels in doen uh, oei, oei, oei. niet, niet ja? meer dat ja. moet een zachte smaak zijn, je moet het witloof ja. nog kunnen proeven Maar goed, jij ja. was eigenlijk op ons aan het wachten, Lia en uh, wij belden maar niet terug en wat heb je gedaan? Je hebt die, die soep gewoon weggedaan. Ja. Ja. Maar je bent opnieuw begonnen ik ben opnieuw gegaan, ik had gelukkig nog witloof. Dus op dit moment sta jij aan je pot? Ja. En waar ben je nu al? Heb je al iets gedaan? Ja, ik, ik heb uh, uigen aangestoofd, ik heb een aardappel in gedaan, ik heb een witloof in gedaan, ik heb een verse bouillon, die ik gelukkig nog had, erin gedaan. Belangrijke vraag, heb je al curry ingedaan? Nee, okay, durf niet meer. Oké, goed. dit de Prins, nu is aan jou. Wel kijk, het is heel eenvoudig. Uh, weet je wat een hele lekkere smaakcombinatie is? Mm -hmm. uh, heb je een appeltje in huis... Ja. Wel, doe er eens een, een stukjes gesneden geschilde appel onder. En uh, onder die witloofsoep. En niet vergeten ook, ik weet niet of het al gebeurd is, maar je laat dat witloof lang genoeg aanstoven vooraf. Dat wordt dan een beetje zoet in de plaats van zo bitter te blijven. En ja. dat is ook een trucje. Dus je moet de witloof lang genoeg laten aanstoven. Nou ja. En onder de witloofsoep, als je curry gaat gebruiken, doe er een appeltje bij. En als je geen curry gaat gebruiken, want we kregen ook nog een mailtje binnen van iemand die ook witloofsoep aan het maken was. En die was een beetje Zuur. zuur. Ja, zo'n beetje, beetje scherp van smaak inderdaad. Scherp van smaak. Dus dat, dat komt omdat dat witloof niet lang genoeg opgestoofd is. Oké. Okay. Vooraf. Dus da, dan kan je een beetje aanzoeten. Ik, ik zou zeggen, doe er een klein beetje suiker in. En ja. uh, dan, dan, dan los je dat op. Ja, en het is eender welke appel als ik daarbij doe? Ja, een, een golden of zo of een goede stoofappel. Hè? Maar Goeie dus een heel klein toetje van curry dan maar. Een ja. klein toets, een klein beetje curry, dat, dat is voldoende. En ja. in principe moet je je curry ook een klein beetje laten meestoven om die smaken meer te gedaan. laten. Dat ja. is, oh, dan is dat fantastisch, hè? Dat ja. heb ik gedaan, maar het was een beetje te veel curry. Ja. ja. Ga je nu nog curry gebruiken, Lia? Of, of, of uh, heb je het gehad Deel met de curry het... vandaag? <laughs> eigenlijk wel, maar het was de eerste keer dat ik het maakte. En nou, eigenlijk mag je dat niet doen als dat voor een feestje. is. Hè. Ja, ik weet dat niet. Je mag je een beetje avontuurlijk om. zijn in het leven ook. Hè. Nu, ja, dat is waar. In ieder geval, ik zou toch maar als je er met je curry bij gebruikt, echt heel mondjesmaat gebruiken. Uh, ja, dat gebruiken. Zou ik ja. Zeker doen. Ja. Oké, okay, Lia, heel veel okay. succes en prettige kerst. Goddurig Prettig eindejaar. Prettig eindejaar. Twee. Hallo, ik ben Jeroen Meus. Uh, voor mij bestaat er geen kerst zonder mijn gezin. En ik hou ook echt van het traditionele kalkoentje. Met kropsla, verse kroketten en zop weten, zoals bij mijn vroeger Ik wens iedereen een zalig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar. En de beste gezondheid, dat is nog altijd het belangrijkste zeker. Aan de zee zijn de gedachten niet zo klein. Versterkt. Nu ik alleen hier langs het strand loop Waar de zee de kustlijn mint Ben ik vervuld van jou mijn liefste En nu smeek ik de waaiende wind Westenwind, westenwind wij me weer naar mijn liefste toe. Westenwind, westenwind. Ben het zo lang alleen zijn. Moet. Bye. De wind van Dana Winner en Anja is voor ons natuurlijk op stap door Vlaanderen. Zij gaat kijken hoe bekende medemensen van ons kerst beleven. En als ik me niet vergis, Anja, ben jij nu ergens in de buurt van Antwerpen? Ik zit ondertussen in alle stilte en in alle rust in het centrum van Lier bij Anpira. Anja, het is hier echt rustig. Hè? Inderdaad, heel rustig voor in het midden van de stad. Maar ze zeggen in het oog van een centrum is het altijd stil. Ja, dat is waar. Hè? Ja, ja, ja. Een uurtje geleden was ik bij Ivan de Vader en toen ik daar vertrok, lachte ik ermee. Van, ik zal eens gaan kijken hoe proper het is bij Nancy van Thuis. Dat is zeker een grapje dat je heel vaak hoort. Nou, eigenlijk niet, want nee. eigenlijk ben jij de eerste die bij mij thuis komt. Is het waar? Ja, amai, wat een eer. Ja, ja. ja inderdaad een uh ja, een eer. Ja. Ik heb, ik heb, voor Radio 2 doe ik dat graag. Ah, dat is tof. Zeg, want Andië wordt natuurlijk constant aangesproken eh, over Nancy waarschijnlijk, hè? Ja. ja, maar niet zozeer over mijn kuiskwaliteit, hoor. <laughs> Eerder over het personage, over de, de hoogtes en de laagtes die ze meemaakt en uh, het gekke. En, en vooral, ik word vooral aangesproken over het feit dat ik de mensen blijkbaar doe lachen. Ja, ja. Dat is fijn, hè? Zeg, maar heel veel kerst zie ik hier binnen niet, hè? Ik zie kersttakken en ik zie een houten uh, kerstboom daar. Ja, die is heel mooi ja. trouwens. Heb je die zelf gemaakt? De kinderen hebben die gemaakt vorig Amar? jaar. Ja. Ja. Dat dus met, is met houten blokjes aan Ja, overschot. hè. Overschot, ja. uh, een stukjes hout en daar kleine balletjes en slingertjes aan. Ik vind dat er wel kerst. Uh, als je zoiets rondkijkt, zijn allemaal kleine ja. hoekjes ja. meer. Het is niet één grote centrale bom. Um, achter u is nog de stante van ook de ja. kerstman en Sinterklaas. He, daar. En daar is het zo meer een, een klein dennenbosje met ballen. Ja. En dan daar inderdaad een houten kerstboom. En mijn ladder waar al mijn uh, juwelen en jassen uh, aan hangen, daar heb ik je takken aangemaakt uh, ja. ben, ja. ben jij zo geen kerstboom, madame? Jawel, jawel, jawel. Maar dit jaar is het er niet van gekomen. Hm. Het is ieder jaar anders. Ja. En de kerstfeesten, is het feest hier straks? Uh, on, eerst zonder ons, ja. ja. En uh, morgen is het grote feest met heel de familie. Ja. Waar hoop jij stiekem op dat je gaat krijgen? Um. <laughs> Mijn suggestie was, ik ben dit jaar uh, terug een beetje uh, meer gaan bewegen en yoga gaan doen. Dus ik hoop iets in de... Ik heb gezegd, mijn nieuwe hobby is yoga, dus doe daar maar iets mee. Ja. Wat mag ik jou wensen voor 2015? Ja, in het eerste geval een goede gezondheid. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Naarmate je, je ouder wordt, wordt dat echt belangrijker en belangrijker. Ja. Um, en, we, en voor de rest, ja, dus eigenlijk mag het blijven duren zoals het bezig is. Het gaat prima met mij, ook met mijn kinderen. Um, dus ik hoop dat het zo mag blijven voortduren. Voilà, dan wens ik jou heel veel warmte in 2015. Ik ga ook nog even de warme koffie hier opdrinken. Ja, je hoort het Katrien, het is overal koffie. Ja. En dan ga ik naar Niels de stadsvader. Maar dat is voor bij Peter straks. Oké. Okay. En dat horen we inderdaad in de kerstcollectie bij Peter straks. Bedankt Alja. <middels> Soon. So I'll Goed uitgerekend, Leona Lewis. Eén keer slapen en het is kerstmis vanavond, kerstavond. En we weten nu al op voorhand dat het geen witte kerst zal zijn. Maar Sabine, wat ja. zal het dan wel zijn? Ja, grijs en groen. <laughs> dat ja. kleuren. Maar uh, ja, geen wit, daar gaan we zelf moeten voor zorgen. Door alles in het wit te versieren of zo. Uh, ja, grijs weer en, uh, en daar hoort ook wat regen bij. Dus uh, af en toe regen of motregen. Wel zeer, zeer zacht. We zitten nog altijd in die zeer zachte luchttemperaturen tot uh, 10 en 11 graden. De wind maakt het wat minder aangenaam, want uh, die waait toch nog altijd vrij krachtig. Uh, rukwinden tot uh, 50 of 60 kilometer per uur. Die wind die gaat wel in de loop van de namiddag luwen, wordt matig. Nog rukwinden tot 40, aan de kust misschien tot 45 kilometer per uur. En in het noordwesten wordt het droog. En in de loop van de namiddag wat opklaringen, vooral voor de kusttrek. Uh, en dan het zuidoosten, die blijft eigenlijk tot s'avonds nog in dat uh, grijze regenachtige. Volgende Vannacht wordt het overal droog, klaart het op en koelt het af, wordt het koud. Een temperatuur rond min 1 graad voor Hoog België, 3-4 graden voor het centrum van het land en 6 graden voor de kuststreek. Maar in het oosten en vooral in het zuidoosten is het, ja, kan het lokaal glad worden door een ijsplek, dus toch een beetje voorzichtig wezen. En dan morgen droog weer, in de loop van de namiddag een paar buien is mogelijk. Vanaf de Nederlandse grens mogen we een aantal buien verwachten. En die worden stilaan winters. Een temperatuur maximaal van 2 tot 8 graden, maar tegen s'avonds en s'nachts gaan we opnieuw richting vriespunt voor het oost- en zuidoosten van het land, tot min 1 in de Hogevenen. Een plus 3 voor het centrum van het land en een 5 graden voor de kuststreek. Er kan lokaal nog een bui vallen en in België ja, een beetje lichte sneeuw kan daar komen te vallen. Um, voor vrijdag waarschijnlijk weinig problemen, een hoge drukgebied, um, zo goed als droog, misschien nog een sneeuwbui in de Ardennen, maar enkel, uh, maar elders droog een uh, paar opklaringen in de voormiddag na de middag verwachten we wat meer wolken maar tot s'avonds nog droog weer maar al wel gevoelig kouder, temperaturen rond 4 graden, dus ja sjaal, muts, handschoenen, we gaan het kunnen gebruiken en zeker in het weekend uh, vrijdagnacht komt die storing dan af, waar we al een paar dagen over bezig zijn en waarschijnlijk is dat eerst smeltende sneeuw, misschien lokaal ook in Vlaanderen kan dat even blijven liggen maar voor Vlaanderen verwacht ik niet meer de grote problemen. Als je naar de Ardennen trekt, ten zuiden van Samer en Maas, zal dat meestal sneeuw zijn, in Hoogbelgië sneeuw. Dus uh, ja oppassen daar toch wel, daar kan toch een aantal centimeter sneeuw komen te liggen. En uh, ook zaterdag voormiddag gaat het met momenten nog intens uh, kunnen sneeuwen. Dus zeker voor de Ardennen gevaarlijk glad. Voor Vlaanderen ja, smeltende sneeuw of regen, het is, is kantje boord. Het is nog niet duidelijker geworden Ja, gisteren, nee, niet echt. Nee. Dus temperaturen voor Vlaanderen lichtjes positief, maar dat kan dus wel even smeltende sneeuw zijn dat blijft liggen. En dat kan ook wel wat schuifpartijen geven. Uh, vooral voor de middag hoort daar ook nog een stevige wind bij. Windkracht 5 tot 6. En met druk kunnen tot 70 kilometer per uur. Na de middag uh, wordt het rustiger, matige wind en uh, wordt het ook kouder. En dan voor zondag, maandag, dinsdag, temperaturen rond plus 1 graad voor Vlaanderen. Dus uh, wintersweer en uh, zondagochtend ook voor Vlaanderen als er buien vallen. Winterse buien kan daar even tijdelijk toch kan het eventjes wit zien hier en daar. Um, af en toe ook wat zonneschijn voor zondag. In het oosten en het uh, zuidoosten blijft het grijs, kan het af en toe lichtjes sneeuwen. Dus dat winterweer, het zet zich wel verder, zondag en dan maandag nog kans op een sneeuwbij, ook voor Vlaanderen um, met ja, maximaal rond, rond plus 1 graad. Dinsdag en woensdag blijft het uh, koud, maar droog met opklaringen Allee, ik heb onthouden fris aan de vis voilà. um, om in keukentermen te blijven um, vanavond zien wij jou verschijnen in feesten nu. Ja, in feesten nu met alle glitters en alles erop en eraan En kerstballen <laughs> en slingers, voilà. want jij verzorgt het weerbericht vanavond. Dat klopt Prettige kerst Sabine. Dank je. Radio 2 stelt voor The Sound of Music. Vijftig jaar geleden werd Julie Andrews onsterfelijk als Maria. Om dat te vieren is The Sound of Music helemaal terug op de planken. Met Kurt Rogiers als kapitein von Trapp en Charlotte Campion als Maria. The Sound of Music, de musical in de Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via musichall.be. Samen met Radio 2. You're En cold S ice, heb jij nog vragen, kookvragen, laat ze dan maar komen 070-345-002 is ons nummer, we hebben ook een tijd geleden een oproep gedaan voor kookblunders daarmee kan je een wijnkelder winnen van 400 flessen, Ola. dat was al een mooi begin hè? dat is een, uh, een zeer mooi begin zou ik zo zeggen, ja ik dacht het eigenlijk ook en er blijven ook uh, kookblunders binnenkomen hè. zo uh, wil ik toch wel even het uh, berichtje voorlezen van uh, Marleen van uh, Wijnsberg ze zegt ik, uh, vorige week maandag de, uh, maakte ik een konijn klaar, zoals altijd de dag voordien om het een nachtje te laten trekken. En dus, uh, ze liet het koud worden op het fornuis. Maar de kat besliste er anders over. Want het is niet altijd de schuld van de mensen zelf. Hè? Het is nu de kat. Ze heeft uh, of, of ze is op het fornuis gaan lopen, die poes. En door middel van die tiptoetsen op het fornuis. heeft ze het fornuis op het maximum gezet. En die pot stond er dus op. Dus de hele nacht heeft die pot. en dat konijn staan uh, koken. Uh, uh, op, volle, op volle hallo. Uh, en kan je voorstellen, zegt ze erbij. hoe ons huis eruit zag tegen de ochtend. Gelukkig met geen brand, wel veel vet, vuil, rook, stank. En de poes, denk ik, die mag een week niet meer binnen. Maar dat ja. stond er niet bij, dat weet ik eigenlijk. Dankzij het niet. vliegend konijn. Ja. Heb jij eigenlijk ooit al zoiets meegemaakt? Zo echt een kookblunder? Uh, nee, eigenlijk. <laughs> Je durft het niet zeggen. E, jawel. Ah, oké. Okay. Uh, nee, niet nie makkelijk. Ik, ik, ik let verschrikkelijk op. Ja. Uh, en ik blijf altijd bij mijn potten, ook. Want dat, is dat, is, de... dat, is de, dat is de grote fout die de meeste mensen doen. En dan moeten ze zich haasten, haasten, haasten. Ja. En daar, daar gebeuren dan de vergissingen. Nu, in het katverhaal, dat is een logisch verhaal, hè? Dat Allee, is een logisch verhaal, ja. ja, ja. Daar, daar blijf je niet de hele nacht bij zitten, hè? Bij zo'n zo pot waar het vuur eronder afstaat. ja. Ah, nee, maar het is altijd safe natuurlijk van zo'n pot toch weg te zetten. Ja. En dat niet zomaar op de stoof te laten staan. Ja, nou, ik doe uh. dat trouwens ook, hoor. Op de stoof zetten, maar goed. Ja. Claudine uit Osterzele, die vroeg haar man bijvoorbeeld om uien te snijden voor uh, de spaghettisaus. En de saus was uh, heel erg lekker. Maar achteraf vond Claudine haar pas gekochte tulpenbollen nergens terug. Oh ja, kijk. Je ja, ja. ja, kan natuurlijk... Uh, de, ik dat er ook wel bloemen zijn, bolgewassen, bol ja. waar de bollen uh, niet zo gezond zijn om te eten. Nu, in de oorlog aten ze toch bollen, hè? Ja, ja, ja natuurlijk, ja. ja ze leefden nog altijd gelang en gelukkig, dus het is goed, hè? Oh. Herman Verbeek uit Kortrijk die werd gevraagd om kervelsoep te maken, terwijl de vrouw naar de kapper was. en uh, Ze had net daarvoor wortelen klaargemaakt, dat loof lag nog op het aanrecht om uh, op de composthoop te doen of zo En Herman dacht dat dat dus kervel was... En uh, ja. dan is hij bij de, bij, bij de soep gegaan. Ja, kijk, ja, waarom niet? Hè? De, het zal in elk geval bitter gesmaakt hebben. Is daar? Ja. ja. En dit is een heel bizar verhaal. En ik heb het al een paar keer teruggekregen. Trouwens vandaag ook nog. Um, Inge, de bakker uit Beverleien, die wilde haar gasten caracolo serveren. Ze had alles uitgesteld op een schaaltje met prikkers ernaast. Ging naar de gasten. En toen ze terug in de keuken kwam om het schaaltje met de caracolo te gaan halen, kropen die slakken gewoon over het aanrecht. Ik heb nog nooit levende karakollen gezien, dat je dat ergens levend kan koken. Nee, ja, je moet zien wat ze, wat ze daarmee bedoelt met die karakollen natuurlijk. Hè. Dat ja, dat ja. van die kleine wulkjes, van, van die kleine... Ja, ik weet niet of je die levend kan, maar normaal worden die ver gekocht. Hmm. Verkocht, hmm. gekookt. Ja, ik dacht uiteindelijk ja. ook. Maar goed, kijk, je zal het maar meemaken dat je ze kan gaan zoeken overal in de keuken, jouw aperitiefhapjes. En dan eigenlijk, ja, goh, echt wel uh, een, een, een intriest verhaal van Bertha Kuppes uit Beren. Ze hadden een taart gemaakt met zout in plaats van suiker. Geen probleem, deeg op de composthoop in het kippenhok. Opnieuw begonnen met suiker. Lekkere taart gegeten En de volgende ochtend toen Bertha naar de kippen ging. Lagen ze alle tien met hun pootjes omhoog. Ja. De kippen hadden van het deeg gegeten. Dat was in hun kroppen te beginnen gisten. En alle kippen zijn helaas een droevige dood gestorven. Radio 2 Prettige einde jaar. Ik ben Geert van van Restaurant de Carmelit in Brugge. En met kerstmis, dan zou ik toch graag later, want tot nu toe heb ik altijd gewerkt, de eerste truffel we eten uit de Rich En de Orange, dat is een klein, klein dropje in de Vaucluze, waar op het moment volgens mij de beste truffels gekweekt worden, met een smaak die niet te evenaren is met gelijk wat. Gewoon grandioos. We hebben houdt dus schatje donker als de nacht, donker als de nacht. oh je bent zo zaag. Vele kleuren om je slanke leest, om je slanke leest. Is het steeds een feest? Al heb je hier een pa en ma, je ruikt nog steeds naar Afrika. Oh, kom wat dichterbij, over me heen, je over me heen, dan ruik ik het een... heeft een van de ma van haar pa, de ma van haar pa woont in Afrika Woont in een huisje dicht bij een rivier, dicht bij een rivier, ver weg van hier Hebbenhoud de schatje waar, heb je zeg, die blik in je ogen is even ver weg je de schatje waar, denk je aan, waar denk je aan, zie ik daar een Een koffer op je bed en de kast is leeg De kast is leeg en de koffer weegt Ik vind een ticket in de nachtkast In de nachtkast ik Ticket naar Kinshasa Ebbehouten schatje, waar ga je naartoe Laat me niet achter met de bloed. Als je dat doet kom ik je achterna, kom ik je achterna Tot in Afrika In mijn bus, ik schoot het open vrug. Er staat een lezer, ik kom nooit terug Ik kom nooit terug, ik lees het en ik zucht Hebbenhouten schatje, ik begrijp het goed Maar wat moet ik nu doen met mijn bloes? Misschien lang je naar een ebbenhouten maan Een ebbenhouten maan in een ebbenhoutlaan Rode de rode uit voor jou en de grootste artiesten. De Radio 2 Eergalerij in het kursaal van Oostende. Danny Klein, Roland van Kampenhout en liedjesmaker Roland Verloven worden geëerd voor een leven vol muziek. Bestel je tickets via radio2.be en beleef een avond tussen de sterren met heel veel muziek. De eregalerij van de Vlaamse klassiekers. 5 februari, Ursaal Oostende. Samen met Saban for Culture. Anja Daams, Catherine van Doornen en Britt van Marsenille. 2. De Kookmadamme.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 dat het nog waar is ook, all you need is love dat waren de Beatles ja wij krijgen hier nog altijd van die kookplunders binnen en af en toe moeten we toch wel eens heel erg hard lachen hè? ja hier hebben, toch, uh... hier hebben we toch kostelijk mee gelachen hè, Dirk zeer zeker Wim de Bu, uh, je hebt ons een mailtje gestuurd, je zegt je bent ooit in de supermarkt en zelfs in een bakkerij te vergeefs op zoek gegaan naar hazelnootboter, beurre noisette. Wat is hazelnootboter, beste Dirde print? Uh, dat is gebruinde boter, lichtgebruinde, gewone boter, maar dan opgewarmd in een pannetje en daar bak je in. Ja. Uh, en dat, uh, omwille van de kleur, die kleur lijkt op hazelnoten. En, en vandaar. En da vandaar dat men daar hazelnootboter tegengezegd. Zo is dat, ja. ja. Wim de toch? Ja, ik zou daar ook gestaan hebben met rode wangen, zoals jij het zegt. In ieder geval, wij gaan nu naar... Ik moet heel even kijken. Chris de Claire. Chris, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij bent uh, helemaal goed voorbereid. Klaar voor je stoofpotje met kalkoen voor vanavond. Ja. Uh, met twee soorten bieren. Welk bier heb je daarin gedaan? Ik heb daar een, een zuttertafelbier in gedaan en een kasteelbiertje. Ja. Ah, van Engelmünster. Ja. Uh, ja, goed. En, um, Jij wil nog iets speciaals toevoegen. Ja, Wat is er nog een toetje willen, een feestelijker toetje willen, een tintje willen. Is het niet feestelijk genoeg daar? Uh, ja, toch wel, toch wel. <laughs> maar ja, altijd nog iets meer, hè? Ja, ja, ja Oké, okay. we gaan eens kijken of Dirk een tip heeft voor jou. Ja, uh, bij die stoofpotjes die kan je natuurlijk op verschillende manieren gaan feestelijk afwerken, maar meestal gebeurt dat toch met dingen in het champignon zouden, zou ik zeggen. Ja, ja dus je, je, kan het, uh, je kan het een beetje bijvoorbeeld uh, wilde champignonnetjes, die vind je nu ook in de, grote, in de grote warenhuizen even opbakken en op het einde doe je die erin. Ah dus, ja, die uh, gingen ik er als bijgerecht bij geven. Ja, maar je kan ze in het stoofpotje doen. doen. Ah ja. En uh, het toppunt om het feestelijk te maken dat is gewoon, uh, koop een bokaaltje of een blikje truffels, ja. gooi je truffels Zap niet weg, maar keep er alles gewoon in die stoofpot op het einde terug. En dat is fantastisch. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. En is dat feestelijk genoeg voor jou, Chris? Heel wel? feestelijk, heel feestelijk, ja. ja, ja. Oké, okay. gaat het lukken vanavond? Dat gaat zeker lukken. Ik wens het je absoluut toe. Nee, nee, nee. dankzij jezelf. Het is ja. heel goed dat je zelf aan het koken bent. Het is altijd heel fijn om dat te zien. Ja. In ieder geval, Chris, veel plezier voor ja. het kerst vanavond. Dag. feesten, bedankt. Daag. Nog even zeggen dat de politie waarschuwt voor een spotboard van een vrachtwagen op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk in Nazareth. Daar is de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 She completes me. She reads me right and runs home. It's so clear. She's all that I need. All I need. Yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it 'cause I breathe her. I know what it feels like I know what it feels like yeah. I breathe her Breathe her, her Every time I see her Every time I see her oh. When I'm lost Need a sign? She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, size. she reads me right and wrong home. It's so clear she's all that I need, all I need. Yeah, I know what it.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 Er zijn zo van die platen in 2014 waar ik echt wel letterlijk kippenvel van krijg. Wel, dit is er eentje van. Mr. Props met Nothing Really Matters. We gaan op zoek in Vlaanderen naar verhalen hoe mensen hun kerst beleven. Brit hebben wij op stap gestuurd. En Brit, hoe is het daar bij jou? Katrien, het is heel jammer dat je in de studio zit, want ik ben op babybezoek. Ah ja? Ik ben hier bij Joke en Odeel en ze hebben echt een ja, kerstvers Prachtig snoezelig dochtertje, Ode heet ze, en ze is rustig aan het slapen. En ik ben op babybezoek samen met Tom, want Tom is de vroedman. Ja, Tom, ik, ik moet het toch even vragen, maar een vroedman, dat kom ik toch ook niet elke dag tegen? Nee, nee, blijkbaar, ik krijg al heel vaak die vraag... Um en vooral van, ja, hoe moeten we jou dan noemen hè, als vroedvrouw? Want officieel ben ik een vroedvrouw, dat staat ook zo op mijn diploma. Maar je ziet er toch wel mannelijk uit hoor. Ah, nee, dank u. <laughs> um, nee, maar ja, in de volksmond zeggen ze toch wel vroedman. Um, en ik vind ook eigenlijk etymologisch gezien dat dat kan kloppen, want een vroede vrouw, daarvan komt het, hè. een vroede vrouw is een wijze vrouw. En dat was vroeger de oude wijze vrouw die de bevallingen deed. En ik vind dat wijze mannen ook wel bestaan. Dus. dus de wijze vroedman Tom, ja. die zit hier naast mij. Zeg, heb je al veel kerstkindjes op de wereld gezet? Um, ja, toch wel een aantal. Ik, ik, um, ik heb een hele tijd in het ziekenhuis gewerkt, acht jaar. En toen um, ja, had je dus om de twee jaar toch wel een kerstshift, om het zo te noemen. En um, daar zijn er wel een aantal kerstkindjes geboren. Ja. En is dat dan speciaal om zo'n kerstkindje op de wereld te zetten? Wel, ik vond het aanvankelijk wel. Ik had er aanvankelijk van, wauw, het is kerstmis en misschien ga ik vandaag een kindje op de wereld zetten. Maar het is toch een beetje veranderd een aantal jaren terug, toen ik op kerstmis drie vrouwen begeleidde. Een Joodse vrouw, een, een Marokkaanse vrouw en een Tibetaanse vrouw. En die hadden helemaal niets met kerstmis. En die waren alle drie tegelijkertijd aan het bevallen. Ja, klopt, ja. En die waren onder mijn hoede, dus ik moest ze alle drie een beetje begeleiden. Ze zijn niet op dezelfde minuut bevallen, maar wel tegelijkertijd in arbeid en ongeveer rond hetzelfde moment bevallen. Ja. En hoe was dat voor hun? Want ze vieren geen kerstmis. Nee, dus dat was voor hen een hele gewone dag. Dus ik keek ook met grote ogen als ik zo heel enthousiast... Oh, een kerstkindje. Toen keken die naar mij van, waar heb je het over? Het is dus gewoon toch een dag zoals een ander. En toen is bij mij toch wel... De relativiteit van die datum ten eerste en ja, van die dag op zich ook wel, ja, toch wel binnengekomen. Ja, we zitten hier ondertussen ook in Antwerpen, dus ik kan me voorstellen, ja, het is multicultureel hier, hè? Ja, enorm. Dus, um, ja, meer dan de helft uh, van de vrouwen die in sint bevallen zijn van allochtone uh, afkomst, dus, ja... De meerderheid heeft daar niet echt iets met kerstmis. En hoe ziet jouw kerstavond vanavond eruit? Um, vanavond is het eigenlijk niet speciaal. Wij vieren het vooral op kerstdag zelf, met, met de hele familie, met al mijn broers en zussen. En maar soms... ja. Ben je van wacht, neem ik aan? Wat zijn dan de consequenties? Dan zijn de consequenties eerst en vooral geen alcohol drinken. Dat kan ik voorstellen, ja. <lacht> en um, ook niet te volproppen, anders ga ik niet meer in, naar de auto gerold. Nee. Dus maar, niet te groot een stuk van die kersttronk eten. <lacht> voilà, voilà, alles met mate, alles met mate. Um, maar vooral ook in de buurt blijven hè, van, van Antwerpen. Want uh, dat is, ik ga niet zomaar even naar de Ardennen gaan met vrienden. Of, uh, nee, ik moet toch wel dan hier in de buurt blijven. Ja. En wat ga je nu nog doen? Want Ode die ligt hier rustig te slapen. Maar ja, we zijn wel op babyzoek ja. en je moet een beetje voor zorgen, of ja. niet? Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, ben ik nu benieuwd om te zien of ze goed is bijgekomen. Dus dan zou ik ze eigenlijk moeten uitkleden en dan um, een keertje wegen. Ja, het is altijd een beetje zielig als ze daar zo mooi liggen te slapen. Ja. Maar, uh... ja, je zal haar moeten wakker maken, vrees ik. Dus Tom, ik ga je laten doen. En uh, ik wens jou een zalig kerstfeest. Oh, dankjewel, Ook voor jullie. Oh, en ze wordt juist wakker. Kijk eens aan. Wat een timing van Ode. Ja, die kleine die hebben het al onder, maar die weten waar het op aankomt. Als ze verzocht worden, dan worden ze wakker. Breed bedankt. En we horen jou straks nog terug bij de Peter Verhoost in de kerstcollectie. and a party dj was scratch all those hot in your brain uh, sex is lost as in living. tlp the hands partner. porno and buzzer and a vlamse rapper and a part time with our clues. we contain them like an end i look more like the best of uh, my respect for buzzer eh, right. Junior en een ladies man, zo danst hij, lekker Jeanette. Een meisje, de dat je wel liefde was. Ik ben een man, Mijn ik zie hem hand ik doe, zonder hitte. Mijn ik man, Sluit in mijn teelt doen. Met 40 is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbel. Mocht hij een doel, dat hij doet. En wachten, kan iemand leuk 40 als krabbel. Jost en een drommel naar na te. Zaal zo blondeert hij zijn haar Hoor die bood als een nest, Met zijn vrouw en zijn kindjes Ik zie ze alle vier en echt mooi Mijn man, mijn man ik zie hem er Maar ik zoek ik doen zonder gedag Mijn man, mijn man En moet je niet soms wel Voor mijn sentimenten te doen Mijn maat, Wat zoek ik doen Zonder Mijn maten. Ze zijn zo belangrijk natuurlijk Mijn maaten, hier Ja, jouw maat dan ook hè, Dirk Zeker en vast Zo is dat Goed, wij zitten hier nog met een wijnkelder 400 flessen Ik moet die allemaal nog in kartonnetjes naar beneden dragen En ik zou dat eigenlijk niet zo leuk vinden ik moest dat hier blijven staan Dus wij hebben nog een verhaal te goed Een meneer, een zekere Eddie Die, ja... Je moet maar eens luisteren, gewoon. Je moet zelf maar eens luisteren. Het is niet goed afgelopen. Ons badkamer heeft eigenlijk nog dagen uh, naar rotte vis geroken, eigenlijk. Ja, dat was, ach, onmenselijk, eigenlijk. Ah. Mijn verhaal begint een 40 jaar geleden. Ik was toen 16, 17 jaar. Ik woonde nog thuis, bij vader en moeder. En dat was te Genbrugge. Die dag was mijn vader uitzonderlijk thuis en was eigenlijk mijn moeder de enigste die moest werken. Dus mijn vader had haar smorgens naar haar werk gebracht en de bedoeling was dat hij haar in de namiddag rond kwart na vier terug zou afhalen. Dus voordat mijn moeder vertrok hadden we afgesproken dat we die avond mosselen en friet zouden eten. En omdat mijn vader en ik dus alleen thuis waren was de afspraak dat wij daarin zouden voor zorgen middag zijn mijn vader en ik alles gaan halen dus de mosselen gaan halen en ook de groentjes en al. En voordat we naar huis reden, zijn we nog een keer gestopt op een café vlak aan ons deur. Ja, een beetje het stamcafé van mijn vader. Natuurlijk op café, café ja, de uren gaan nogal vlug. Dus en het, was, het was rapper vier uur geworden dan dat, dat eigenlijk gedacht hadden. En toen was het eigenlijk al een klein beetje paniek en had ik afgesproken met mijn vader dat Terwijl hij, euh, mama ging halen, dat ik wel de mosselen zou kuisen en de aardappelen beginnen schalen. Dus eigenlijk voordat ik aan het werk in de keuken begon, euh, moest ik nog naar het toilet. En terwijl ik op het toilet zat, zag ik op de wasmachine spoelen staan. Dus, en dan is bij mij direct opgekomen van, oei, zou het dan niet vlugger zijn als ik de mosselen spoel in de wasmachine? Dan kan ik ondertussen de aardappelen schillen. Dat is hoogstwaarschijnlijk heel veel tijd gespaard. Ik heb eigenlijk nog een beetje gewacht, want ik hoorde dus dat er water in kwam en al. Dus ja, ik dacht, alles is oké. Okay. En dan ben ik naar de keuken gegaan om de aardappelen te schillen. Toen de aardappelen geschild waren, uh, wou ik gaan kijken hoe ver dat zat met de mosselen. En dan natuurlijk eens, heb ik gezien welke ramp dat ik veroorzaakt had. Uh, ik zag al een heel kleine stukjes schelp aan de raamken hangen en al en ik zag ook dat er nog een groot deel water in stond, want dat kon blijkbaar niet meer weg. En dan, ja, dan was het natuurlijk paniek. Die wasmachine was natuurlijk volledig kapot, die kon niet meer hersteld worden. O, dommerik, Je hebt wel op café gezeten zeker en daarom moest het allemaal vlug gaan. In het begin, ja, mijn moeder was er niet zo graag bij, die, die wou meer roepen dan wat anders. Maar toch, toen het een beetje doordrong... Kon ze eigenlijk er ook niet meer inhouden van lachen? En het was wel geen mossel die dag. Ja. Mijn ouders leven niet meer, natuurlijk. En dus eigenlijk komt het niet meer zoveel te sprake. Maar toch, iedere keer als ik mossel zit, dan denk ik er nog aan. En ja, dat heb ik toch wel nog zo'n binnenpretje of zo. Radio 2. Prettig eindejaar. Eddie van Hoven uit Moerkerken bij Brugge. Hallo. Ja, dat ben ik. Ja, ja. Hallo. heb jij zelf ooit nog mosselen gemaakt? Uh, ja, absoluut. Toch dat is nog? Ja, maar je kast ja, ja, ze ja. nu mooi in de waspakken en zo? Maar doe ze niet meer in de wasmachine. Nee, nee, nee. Oké, okay. nee, wel. Niet. Om dat te vieren krijg je van ons een wijnkelder. 400 flessen wijn gaan jouw richting uit naar Moerkerken bij Brugge. Ik wens jou alvast een heel erg warme kerst. Wauw, ja, fantastisch hoor. Is het fantastisch? Allee. Ja, absoluut, ja, Allee, denk. ja En er komt, toch wel... er komt toch wel wat volk euh, deze kerst? Uh, ja, maar ik denk niet dat ik ze allemaal ga binnenlaten Nee, nee, nee, oké, okay, dat is goed Geniet ervan en laat ons eens weten hoe het geweest is Dag Edie Absoluut, dankjewel, dankjewel Radio 2, prettig en Be on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, though. I feel the tears, and you're not alone. No, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they say?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 Man. Ik denk dat er eentje heel blij zal zijn daar in Moerkerken. 400 flessen wijn, je moet ze nog allemaal kunnen stockeren. Natuurlijk ook een grote kelder hebben. Dirk, het was weer aangenaam. We hebben goed gelachen met de kookplunders. Voor jou een prettige kerst. Bedankt voor jou ook, Katrien. En in, voor iedereen trouwens. Dat wou ja. ik ook nog zeggen. Voor iedereen een fijne, warme kerst vanavond. Arthur Christmas is de jongste zoon van de kerstman. Ho, ho, ho. I'm Santa. I'm Santa. I'm Santa. Hij beleeft de gekste avonturen en hij raakt verzeild in een race tegen de tijd. A child's been missed. Do you want to wake up the whole North Pole? Good idea. A child's been missed. Geraakt één vergeten kerstcadeau nog op zijn bestemming. Jingle, jingle. Voor kerstochtend. Going down the chimley. Van de makers van Chicken Run en Wallace and Gromit. Het knotsgekke Arthur Christmas. Ready. Morgen na thuis, op 1.